Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe ontwikkeling in de dodelijke steekpartij... tijdens een dansles voor kinderen in Southport. Drie kinderen kwamen daarbij om het leven afgelopen maandag. Online werd er gespeculeerd over wie de verdachte kon zijn... maar nu brengt de rechter de echte identiteit van de verdachte naar buiten. Waarom? Dat vertelt correspondent Fleur Launsbach. Omdat hij 17 is, waren er extra beperkingen op die naam. Maar nu heeft de rechter besloten wel zijn naam vrij te geven... omdat hij over een paar weken 18 wordt... En het heeft weinig zin om het tot die tijd niet te doen, zei de rechter. Bovendien zei ook de rechter: het is duidelijk in het publieke belang. Hij wordt aangeklaagd voor drie moorden en tien pogingen tot moord. Jonathan Wheatley, de sportief directeur van Red Bull... vertaart na ruim 18 jaar bij het team van Max Verstappen. Hij wordt teambaas bij het nieuwe Formule 1-project van Audi. Het is sowieso al een onrustig seizoen bij Red Bull. Aan het begin van het jaar lag teambaas Christian Horner onder vuur... ...omdat er verhalen rondgingen over grensoverschrijdend gedrag. In mei kondigde ontwerper Newey aan om te vertrekken. Verstappen leidt in het wereldklassement... ...maar de laatste vier races kon hij niet winnen. Amsterdam is bezig met een campagne om toeristen over te halen om hun blikjes en flesjes te recyclen. Op billboards wordt daartoe opgeroepen. AT5 vroeg deze toeristen of ze de moeite zouden nemen. Nou, het Als we find exactly where to bring it back, sure. En bij Café Het Pantoffeltje in Den Bosch staan naast bitterballen, cocktails, koude kletsers en glaasjes vino... nu ook mini tube zonnebrandcreme op de menukaart. Of nou ja, niet echt op de kaart. We hadden hem op de kaart kunnen zetten en kun we zouden hem kunnen verkopen. Maar de gast mag het uh, tubetje meenemen en van gebruik maken. Ja, als je iets gratis is, ben ik echt de Hollander. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik ga het echt gebruiken, ja. ja. Ik denk dat heel veel mensen het uh, vaak vergeten. Ikzelf ook wel eens. En het is toch goed als ze een uh, klein tubetje aanbieden. En uh, wat ik hoorde dat 1 uh, op de 5 huidkanker uh, krijgt, denk ik dat een uh, zeer goed initiatief is... Uh, dat ze die uitdelen op terrassen en andere plekken. Het blijkt trouwens dat de zonnebrandcreme vooral nodig is op de dagen dat er bewolking is. Want juist dan vergeten de meeste mensen om zelf hun zonnebrandcreme mee te nemen. Dan nog het weer. Vanavond in het Zuidoosten nog kans op wat kleine buien. Voor de rest blijft het overal droog. Morgen veel zon en opnieuw een lekker zomerse dag. Het wordt maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het is inmiddels ook alweer twee jaar oud. Welkom in deze eerste editie van Alternative FM in augustus. De Gumbo Kings trapte dit Alternative FM-programma af met I Wonder. Wat gaan we doen? We gaan in ieder geval straks praten met Dan van Batum. Hij is van Fleebek. Want Fleebek heeft een uh, nieuw EP uitgebracht. Uh, en daar gaan we over praten. Dus dat is straks. En daarachter zit dan ook nog een compleet blok over Pride at the Beach. Want er zijn twee ambassadrices geweest. Afgelopen maandag gebeurde dat. Terwijl wij dit maken is het donderdag. En donderdag 1 augustus. En dat heeft plaatsgevonden op maandag 29 juli. De interviews waren met Wendy Moore en met Inge Bouw. En Inge Bouw is de Brighton Ambassadrice van Amsterdam. Dat is een aaneengeschakeld blok met daarin natuurlijk ook wat muziek. En verderop in de uitzending hebben we ook nog een gesprek met Alex Nieuwland. Hij is de man van uh, Nieuwland. Immers, die band is eigenlijk een beetje genoemd naar zijn achternaam. En die komt uit uh, Friesland. En ook de aanleiding daarvan is de, de nieuwe single die hij heeft uh, uitgebracht She Says... En er is ook nog wat meer te vertellen... want eh, Nuland is bezig met een nieuw album. En dan is er natuurlijk nog de halfmode. en dat is een live optreden van Linde. En Linde is degene die in de finale heeft gestaan... van de Zonneprijs in Paradies Amsterdam. Kortom, het is best wel vol. Dus gaan we gewoon vooral nog verder met wat muziek te laten horen. Katie Kos en Running... I going in the wrong way. Every day's a bad day, but time is running, and so am I. Burning up my body, making sure I feel alive. I like this better now. Hey hey, oh how I hate to get up in the morning when birds sing the town chorus in the garden The cat listens to Tys singing birds he jumps I hear squeaky notes. The cat feels happy. There's a dead bird. Oh, how I hate to catch up. I want to stay. In bed until midday, hey, hey, please, please, please. No, no, no, I love talks, birds sing in the morning. The Juntaurs in my garden Oh I hate to get up Oh I hate to get up I hate to get up Oh how I hate to get up The song dressing State Street holds 2 The black bird has the clearest voice a pigeon I want to put on mute bird sing De band heet Inkhorn Controversy en In The Morning is een van de akoestische werkjes die deze band heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Katie Koss met Running. Het is de bedoeling dat ik zo dadelijk ook probeer Dan van Batum te bellen wat betreft zijn verhaal over de nieuwe EP van Fleabag. Maar dat neemt toch al even wat meer tijd in beslag. Ik ga wel hopen dat ik hem zo dadelijk nog de uitzending in kan halen. Maar dit is in ieder geval alvast één single, last in a Hees. I'm making for some laughter at the summer night. Dancing on the stars, everything felt right. Can you feel what's going on? Yeah. Feeling like I'm stuck in and in this routine. Craving for a taste of the vibrant and i mean. And feel that you finally won. Cause I know I've been feeling pretty fucked up. You're so loud. I know I've been feeling rather lazy. I don't go out. I take it day by day. Lost in a haze. Cause I know I've been feeling rather crazy. You don't care.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 Take it day by day Lost in a haze. Cause I know I've been feeling rather crazy and you don't care Pretty fun heet uh, Lost in a Haze en volgens mij is die al wel een uh, tijdje terug uh, uitgebracht. Ik denk zomaar ergens in 2023, maar de aanleiding is er natuurlijk ook voor, want we hebben hem uiteindelijk toch aan de telefoon gekregen. Ik zit altijd met uh, zweten in de handen als we dan op een gegeven moment uh, geen uh, reactie geven op apps of wat dan ook. Ja, dan word ik al een beetje zenuwachtig, want dan denk ik van, joh, we hebben iets afgesproken en aan de telefoon hebben we de frontman van de band... Van Vleebeck dan van Batum. Goeiedag. Goeiedag, Den. Uh, ja, het is Den. Inderdaad. Den, hè? Ja, ja. toch? Ja, oké. Okay. Ja. ja, want uh, het is alweer een tijdje terug. Uh, de laatste keer, volgens mij, uh, ook even in het echt, was tijdens de Rob hakna -woord van 2022, als ik me het wel heb. Dat zou zomaar kunnen inderdaad. Het is een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben inderdaad. Ja, uh, maar jullie hebben niet stilgezeten als het uh, goed is met uh, materiaal maken. En uh, eerst is het altijd met, uh, met singles. En uiteindelijk uh, denken jullie... Nou mooi, dan uh, hebben we zoveel singles en dan kunnen we er weer een EP van maken. Werkt het zo bij jullie of niet? Ja, wel een beetje. We hadden een aantal nummers waarvan we dachten... Nou, die willen we wel uitbrengen. Uh, maar we wilden het niet allemaal in één keer doen. Dus... Uh, hebben we de afgelopen vier maanden elke maand één nummer uitgebracht... en uh, ervoor gezorgd dat het uiteindelijk uh, onze tweede EP uh, is geworden. Ja, um, over Fleabag. Um, want sinds 2022, toen jullie in de finale hebben gestaan van uh, de Rob woord, hoe is het verder met jullie gegaan eigenlijk? Ja, hartstikke goed. We hebben lekker veel, veel opgetreden de laatste tijd. Dat is eigenlijk het leukste is om te doen natuurlijk. Mm. Uh, veel nieuwe nummers geschreven... Uh, uh, deze EP is bijvoorbeeld ontstaan op een uh, schrijverskamp wat we met z'n allen hebben gedaan. Uh, nou, en nog muziekvideo's schoten tussendoor. Dus ja, eigenlijk een hartstikke, hartstikke leuke tijd gehad tot nu toe. Ja, uh, optredens waar? Uh, ook in de buurt, maar ook buiten de regio? Uh, ja, klopt wel. We hebben in uh, Alkmaar veel gespeeld. In Haarlem ook wel wat gespeeld. In in Amsterdam we hebben nog een keer in Wageningen gespeeld. Uh, dus... Uh, nou, ja, daar lekker uh, alle kanten op zijn we geweest ja. de afgelopen uh, twee jaar. Als ik uh, Fleabag moet omschrijven, hoe moet ik het omschrijven, de muziek die jullie maken? Uh, een beetje ja, indie, indie pop, indie rock, met een lekker zomers uh, randje eraan uh, eigenlijk wel. Ja, want jullie hadden ook volgens mij nog ergens een, een single uitgebracht. Uh, dat nummer, dat heet Heatwave. Ja, dat is al een hele tijd geleden inderdaad ja. uh, dat we die hebben uitgebracht. Ja. Ja, uh, uh, vertel eens, want uh, die, die, die single, ja, als we nu naar buiten kijken, het is wel een beetje het zonnetje schijnt, maar echt heet zomerweer hebben we nog niet gehad, eerlijk gezegd. Nee, in Nederland niet, maar wij zitten nu, uh, met, ik zit met, uh, met de gitarist naast me, zitten wij uh, in Frankrijk uh, in de Dordogne. Ja. En uh, hier was het de hele week 38 graden, dat is wel een beetje waar het over ging. Uh. Ja. Dat ik, zit een, ik zit een beetje in het uh, volgende beeld. Korte broek, slippers aan, dat soort uh, dingen of niet? Ja, wel, wel een beetje inderdaad. Uh, ja. ja, dat ik net ook niet opnam pam, dat ik in het zwembad lag. Dus, uh... <laughs> ja, en de, en de tijd vergeten ja. dus, hè? Ja, dat wel een beetje. De tijd vergeten, lekker losgaan en uh, genieten van ja. een prachtige... Ja. Prachtig weer. Uh, uh, ja, oké. Okay. Uh, dat, dat, de vakantie. Uh, ga je dan ook wel eens, uh, wat, wat dat er gaat, het nuttige of het aangename met het nuttige verenigen? Of gebeurt dat uh, niet zo uh, bij jou? Nou, met het nuttige op zich hebben uh, we, we een, een open gedaan de afgelopen zomer. Is ook uh, veel gespeeld, veel opgenomen. Dus op uh, zich maken we ons ook wel, wel nuttig in de hit, uh, ja. moet ik zeggen. Ja. Uh, nou is dit, volgens mij is dit de tweede EP die jullie hebben uitgebracht, toch? Ja, klopt helemaal. Ja. ja. Love in Pretty Places. Ja. Um, um, ja hoe, hoe zijn jullie op die titel gekomen eigenlijk, Love in Pretty Places? Oeh, dan kijk ik even naar Bram. Uh, hoe zijn we er ook weer op gekomen? <laughs> Voor mij, we hebben alle, alle vier singles, alle vier liedjes van de EP hebben natuurlijk apart uitgenomen. Ja. En volgens mij hadden we bij elke, elke nou, plaat, elke almoes zoals als het ware die ervoor getekend is. Ehm mm um, hadden we een associatie met een, een, een schattige plek, een mooie plek, een betekenisvolle plek. Uh, dus dat hebben we uiteindelijk op die manier verenigd in een uh, in titel die, die mooi vond. Ja, ja, ja. Uh, hebben die singles dan toch ook nog een beetje enige verband met elkaar? Uh, ik kan hem ook wel even aan jou stellen, Bram, want je zit er toch bij. Dus... Dat kan je zeker doen. Ja, Dan schrijft wel overwege veel <laughs> teksten. Uh, ja. Ja, het, het, gaat, het gaat veel over de, over de liefde. Ja. Um, uh, als ik ze alle vier even snel af kan, is, is, is uh, Last Haze, die, die jullie net hoorden, is uh, dat je uh, zo verliefd op iemand bent, dat je eigenlijk een beetje verdwaald raakt en uh, op zoek gaat naar jezelf. Mm. Um, uh, teardrops is wel een beetje, de, die is geschreven door Cars uh, en anderen van de band, die heeft uh, wel geschreven over, nou, toch een beetje liefdesverdriet. Mm. Um, a lovely sentiment gaat over de kleine dingen in een relatie. Dus een kopje thee voor elkaar zetten. Uh, uh, uh, ochtends uh, uh, even een goede morgen zeggen voordat je naar werk gaat. Uh, noem maar op. En clichés. Uh, het laatste nummer dat we vorige week hebben uitgebracht. Het is... Uh, uh, ja, het zit in de titel. Ja. Is het is cliché liefdesliedje wat we konden maken. Dus echt uh, opgezocht van, nou, we hebben nou, nou, li liedjes opgezocht met, met cliché liefdesliedjes. En daar hebben we gewoon gekeken van, oh, wat voor teksten worden daar nou geschreven? <laughs> ja, dan maken we dan, een beetje daar inspiratie. Uit. Ja, uh, ja, is het dan een beetje creatief bezig zijn uh, in, dat, in dat opzicht? Even kijken van, nou, wat, wat is er in de literatuur allemaal een beetje over de liefde uh, geschreven? En uh, wat kunnen wij er dan mee? Zoiets? Ja, juist heel erg. Dus, je, ik denk dat tegenwoordig muziek maken heel goed luisteren naar wat anderen doen. En dan, uh, want er is zoveel wordt er al gemaakt. En dan daarin je eigen stijl juist ontwikkelen. beetje Je eigen dingetje doen. Um, want er wordt zo ontzettend veel gemaakt. Uh, het is juist een mooie uitdaging, uh, denk ik, om uh, zoiets uh, iets eigen te creëren. Ja, is, is, is dat ook feedback? Een beetje ook met een knipoog dingen maken? Ja, dat, dat denk ik wel. We, je, veel van ons luisteren ook naar de muziek. Dus het muziekstijl die we maken. En dan is het ook wel van, ja, je hoort wel leuk. Dan denk je, oh, hoe, hoe zei dat nou? nou hm. oh, ja, dat zijn dingen die je... Nou, je gaat er niet stelen, maar je denkt, oh, dan kan ik... Als ik het nou op die manier aanpak, dan, dan wordt het ons, uh, zeg maar. Ja, uh, een beetje jullie eigen uh, sausje of eigen geluid eraan toevoegen. En uh, dan is het, ja, eigenlijk een ja. beetje het watermerk wat Fleabag heet. Zoiets? Yes. Ja, weet je, alles is al gezegd. Dus je moet gewoon zorgen dat het iets betekent. Als je het nog een keer zegt. Ja, ja. Um, In dat opzicht, dat uh, een yeah. pretty place is. Dus ook nog uh, een live spelen. Uh, El, Elk optreden is, uh, is een mooie plek. Uh, en elke optreden geven we ons liefde. Ook al doen we dat met de kip ook. Uh, du een duidelijk verhaal. Um, even over, over jullie. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, op onze Instagram, Fleabag Live Spread Music. Op TikTok, Fleabag NL. En op YouTube gewoon Fleabag Music ook. Uh, en, ja, en op alle streamingsdiensten is onze muziek eigenlijk te vinden. Oké, okay. uh, dan gaan we uh, clichématig de single laten horen. Hier is Fleabag met clichés. Underneath the sky, so lost in you set me free love that's meant to be Climb your mount. Side by side. And without you, there's none to hide And I keep running, running, running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 Alleen is een nummer wat uh, soms nog wel eens in deze alternatieve uh, uitzendingen nog wel eens gedraaid wordt. En die heeft nog wel een beetje een cultstatus. Afgelopen maandag was het Pride at the Beach in Zandvoort. Daar was een optreden van Inge Lambeau. En Inge Lambeau speelde tijdens haar optreden bij Pride at the Beach haar Pride anthem Like a Phoenix. Ik sprak met Inge Lambeau ook over haar rol als ambassadrice voor Pride Amsterdam... En daarachter zit ook nog een gesprek met Wendy Moore, die weer ambassadrice is van Pride at the Beach. Een zonnige maandag en dat is Pride at the Beach. En om die reden uh, praat ik ook met Inge Lambo, want Inge is de ambassadrice voor Pride Amsterdam. Zeker, hallo. <laughs> um, even over dan jouw rol als ambassadrice voor Amsterdam. Hoe ben je dat geworden? Um, nou, het was wel een bucketlist ding voor mij. Ja. En ik ben uh, gevraagd in uh, januari was dat. Toen kreeg ik een belletje met die vraag. Ja. En toen, ja, ik zei eigenlijk meteen ja. Zonder na te denken, ik zei meteen ja. ja. En het ging eigenlijk zo soepel als dat. En uh, ja, dat is echt superkom cool te doen. Ja, um, er is ook een Anthem wat je geschreven hebt. Yep. Die heb je als wij hier praten op maandag 29 juli helemaal aan het begin van deze maand nog uitgebracht. Ja. Um, ja hoe is dat liedje ontstaan? Nou, ik zei het net toevallig al tijdens de show. Echt in drie uur. En ik heb hem samengeschreven met uh, Niels van Orange Skyline. En um, ja, ik had destijds een 12-snadige uh, gitaar gekocht. En de band, of uh, de gitarist van Fleetwood Mac, die heeft mijn uh, TikTok gedeeld. Dat ik op die gitaar speel. Ja, dat was echt mijn gitaarheld via TikTok. Ja, het is bizar. En, uh, en toen dacht ik van, hé hey, maar, dit is wel iets. Ik moet iets met deze gitaar doen. En toen kwam er een heel krachtig liedje uit. En toen vroeg Pride destijds ook meteen van uh, heb je zin om een anthem te maken. Ja. Uh, het is niet de eerste keer hè, dat jij met een Instagram verhaal ben je ook al ergens uh, gespot. Eerst uh, uh, wat je zegt door de TikTok is de gitarist van Fleetwood Mac, maar met Instagram had je ineens Pink. Ja, ja. Pink aan mijn voeten. Ja. Hoe is dat nou? Uh? Ja, ik had, uh, ik had een fanaccount en daar plaatste ik uh, gewoon voor de leuke covers op. Want ik was gewoon heel enthousiast. En, uh, en zij ging mij toen volgen. En uh, een, een paar maanden daarna kreeg ik een berichtje van uh, een E&R destijds. Van, joh, wil een keertje met ons kletsen? Dat was toen van Sony. Mm. En uh, toen heeft Pink maar eigenlijk een beetje een zet naar de juiste mensen gebracht. En nu zegt ze ook van, je gaat het verder gewoon lekker zelf doen. Mm. Want dat is gewoon uh, wat, wat zij heel belangrijk vindt. Dat zij het zetje geeft en nu lekker zelf ja. aan, de, aan, de, aan de weg timmeren. Deze dag is natuurlijk ook heel belangrijk voor jou. Want ja. Ja, er is een moment geweest dat jij op een gegeven moment bij jezelf dacht... Hé, hey, wat is er met mij aan de hand? Nou, precies. Ja, ja daarom. Ik, ik wil ook een soort stem zijn voor mensen die daar nu mee zitten. Hm. Al ben je 80, al ben je... Acht, weet ja, je wel? Ik vind ja. het gewoon heel erg belangrijk... Dat, dat ik een stem kan zijn voor die mensen die dat nodig hebben. En dat, dat, dat zou een hele mooie uh, kunnen zijn als Pride Ambassador. Ja. En dat uh, daarom. Ja, uh, valt er in deze wereld nog wat te winnen? In wat? In dit opzicht? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. En ik wil eigenlijk voor de mensen die dus het nu heel erg moeilijk vinden... om toch uh, die stap te zetten. Ook al uh, misschien willen sommige mensen het helemaal niet. Dat kan ook wel. Maar ik vind tijd heel erg belangrijk. En ja, wat je zegt, of, het, of het, nood, het is zeker nodig. En je ziet aan de cijfers zelfs dat het eigenlijk soms wel naar achter weer gaat. Als we het hebben over pesterijen of vechtpartijen. En daarom vind ik 2024 nog steeds wel heel belangrijk. Ja. Word je er ook dan een beetje verdrietig van, soms, als je dat leest? Ja, ontzettend. Ja, ik heb gelukkig nog nooit, mee, nog nooit zoiets meegemaakt. Ik merkte wel, toen ik een paar jaar terug voor het eerst op Pride liep, dus tijdens de kanalenparade, mm. dat het was zo lief en, en prachtig en al die mensen waren helemaal zichzelf. En daar werd ik zelfs emotioneel van. Mm. En toen dacht ik van, oh ja. Pride Ambassador zou wel mooi bij mij kunnen passen. Omdat het echt helemaal zo in me ging zitten van, het gaat niet goed, weet je wel. Ja, ja dus dat. Uh, nu hebben we dit uh, weer terug naar de muziek. Ja. Uh, like a Phoenix, dat is nu net uit. Je hebt vorig jaar of twee jaar terug een album uitgebracht. Uh, ja. Hoe staat het eigenlijk weer met nieuw materiaal? Ja, heel druk mee bezig. Ik heb uh, sinds kort uh, getekend bij V2 Records. En uh, ja, ik, ik ben echt alleen maar aan het schrijven. Nu heel veel aan het optreden met Pride. Maar daarna ga ik weer heel veel schrijven. En ja, ik ben eigenlijk altijd bezig met muziek. Dus het is altijd, oké, okay, opgetreden. Uh, leuk TikTok. Oké, okay, leuk TikTok, liedje schrijven. Het is altijd... <laughs> Ja, dus het gaat wel goed. Stel hem toch eventjes. De Wietse van de grootvraag, vraag. De Wietse van de grootvraag vraag houdt in. Wietse van de groot heeft een televisieprogramma bij Ziggo. Dat heet Tussen de Palen. En dan vraagt hij altijd, wat betekent voetbal voor jou? In <laughs> dit geval is het, wat betekent muziek voor jou? Jezus. Ja, zonder muziek uh, ben ik er niet meer hoor. Nee, nee. nee. Oh, dat klinkt heel heftig. Maar dat is ik, ik betrap mezelf ook altijd op dat ik wel altijd met muziek bezig ben. Dus, en dat is altijd. Ook met liedjes in een andere stijl zetten. Wat ik op TikTok doe en op Instagram ook. Dat, dat vind ik zo leuk. En, en mijn verhaal delen online en in het publiek. Ja, dat vind ik echt... Daar ben ik voor gemaakt. Dus. Ja, wanneer ben je blij als een van die mensen waar jij je liedjes voor schrijft? Hè? Want je zegt net ook tijdens het optreden, autobiografisch is mm -hmm. het uh, helemaal. Maar wanneer ben je dan blij als er iemand is die dan zegt, hey, ik kan er wat mee? Ik ben blij als... Nou kijk, het hoeft helemaal niet zo uitbundig. Want ik heb ook heel veel fans die... die de, de ene zet een tattoo mm. van mij. Ja, bizar. En de ander die stuurt gewoon een heel lief berichtje. En, en, en sommige mensen kijken gewoon uit hun ogen tijdens het concert. als je denkt, ja, dit is genoeg. Ik, het, het kan zo breed mogelijk. En ik kijk dan ook wel bijvoorbeeld naar... naar uh, ik ben natuurlijk heel erg fan van Pink. Mm. En hoe ik uh, zo erg fan van haar ben, zijn mensen ook fan van mij. En ik weet precies hoe ik dan met hun kan omgaan. Hoe ik hun... Uh, nou ja, mijn verhaal met hem kan je. Dankjewel. Alsjeblieft, leuk. to sleep. Met optreden van Ingeland toch ook even een behoorlijk mini optreden. Eigenlijk om het netjes te zeggen, van de Pride ambassadrice van Pride at the Beach. En dat is Benny Moore. Hi. Ja. Uh, op zo'n dag als vandaag, kijk je er dan naar uit? Ja, absoluut. Ik kijk er echt al weken naar uit. Ja. Uh, even over, want uh, ja, je was ook in de media, in het Halems Dagblad. Heb je een interview uh, gegeven? Ja. Uh, daar liet je toch al even wat uh, kritische noten kraken. Ja. Ja. ja. Maar um, vertel, ervaar, ervaar je dat dan nog steeds? Dat, want ik refereer aan het moment dat je zegt, van ja, in mijn dorp kan ik wel hand in hand met mijn vriendin lopen. Maar... Ja, het lijkt wel of het er buiten uh, niet uh, werkt. Nou, ik kan meteen weer een voorbeeld geven. Ik was laatst in Amsterdam met mijn vriendin. We hadden ineens elkaars hand vast. Mm. En uh, we liepen door een steegje en we werden door acht mannen uitgescholden voor puntje-puntje, uh, homo. Mm -hmm. Terwijl we eigenlijk helemaal niks deden. Dus uh, ja. Ja, het is dus, dus, dus nog nodig. Uh, is zo'n dag als vandaag dan toch zoiets van een statement maken, maar ook tegelijkertijd een feestje vieren? Ja, voor mij is het eigenlijk altijd sowieso een statement maken geweest. Mm -hmm. En uh, daar sluit, dan sluit je het af met een feestje. Ik vind dat het beide evenveel moet zijn. Ja, hoe, hoe lang ben jij met die ambassadeursrol eigenlijk bezig naast die muziek? Uh, met dit jaar? Ja, dit jaar. Of eigenlijk in uh, vergelijking met die andere jaren? Ja, sowieso, uh, voor het optreden heb je natuurlijk gewoon veel voorbereidingen. En uh, ik zit natuurlijk ook als ambassadeur erbij. En uh, we krijgen gewoon allebei een rol. En ik denk dat uh, ik uh, eerlijk gezegd... Zelfs minder doe dan de rest, dus iedereen doet echt heel veel. Mm -hmm. Dus ik ga niet hun eer pakken. Nee. Um, ik doe vooral gewoon veel oefenen voor de muziek. En, uh, yeah. Ja, en zo'n dag als vandaag sta je al uh, met, uh, met Jamie de Grote uh, te spelen. Ja, dat is toch ook weer even leuk, denk ik. Ja, het is wel grappig. Weet je ja. trouwens dat Jamie mijn ex is? Oh, ja, ze <laughs> even voor de Pride Tea toch? Um, ja, Jamie is uh, mijn beste vriendin, al zeven jaar. En, uh, ja, die zit gewoon vast in mijn band en het is zo leuk als ik haar mee kan nemen. Ja, en uh, wat, wat heeft Jamie in muzikaal opzicht en jij dan? Jamie kijkt heel anders naar muziek dan ik. Uh, zij is, um, zij, zij, we luisteren wel naar dezelfde muziek, maar ze kijkt er gewoon heel anders naar. En uh, ja, ze helpt me ook met schrijven, dus bijvoorbeeld Hoekt heeft ze meegeschreven. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn gewoon een heel goed team. Dus... Ook met Hoekt? Ja! ja. Uh, hoe is dat eigenlijk dan uh, gegaan? Met haar? Ja, uh, met haar bijdragen. Ja, uh... Nou, uh, ik had het nummer al geschreven met de Wodan Boys, maar we hadden nog geen refrein. Hmm. En Ik zat super vast en ik had hem al een jaar liggen. En Toen stuurde ik wat ik had naar Jamie. en Ik zeg van, ik weet echt niet wat ik moet doen man, weet jij iets? En Toen kwam ze met iets terug en toen hebben we samen een refrein geschreven. En uh, Toen kon ik het uitbrengen. Dus... Nou zegt Inge over haar nummer, hè? de anthem, had ze in drie uur tijd uh, geschreven. Hoe zit het met jou in Hoekt? Hoek het is dus wel even anders, kijk met de Wodan Boys uh, hadden we eigenlijk, de instrumental was af en eigenlijk alles wat ze toen had geschreven heb ik geschrapt bijna. Mm -hmm. En we zijn helemaal overnieuw begonnen, dus deze, dit nummer is lijkt ik precies vorig jaar geschreven, precies. precies dus er zit ja, echt een jaar tussen, ja. ja. Um, en als je nu kijkt naar hoe, wat het nummer teweeg brengt, heb je daar al een indruk van? Um, dan kijken we alleen maar even naar de sociale media, want, uh, want daar heb je hem natuurlijk nu getroffen. Ja, ja nou, toevallig uh, vanavond komt hij uh, op 3W bijvoorbeeld. Of grote radio. Ja. En um, ja, verder ja, social media en zo. Ja. Dus hij wordt uh, nu wel uh, gevonden? Hij wordt opgepakt. Ja. Ja. Uh, Hoekt is een totaal ander nummer dan we van jou wel een beetje gewend zijn. Dit is wat meer. Ja, dat heeft weer iets met een positieve vibe te maken, heb ik het idee. Ja, kijk, hm. ik wilde dus heel graag gewoon één liedje die uh, cool live zou zijn. Niet dat de rest niet cool is, maar er zit dat dat best wel emotionele gewicht aan. Hm. En ik wilde gewoon eentje waar iedereen gewoon lekker op kon stampen. Ja. En ik dacht, dat heb ik echt nodig in mijn set en toen kwam Hooked. Nou zegt Inge over haar nummers, dat ze daar dus ook een stuk van haar autobiografie, ja, van haar eigen leven erin stond. Uh, bij jou is dat nou net even een tikje anders, maar mensen kunnen zich daar wel in, uh, in een grote lijnen wel ergens mee geholpen voelen. Ja, kijk, de meeste nummers van mij gaan over je dromen achterna gaan en dat je jezelf tegenhoudt ja. en je eigen, dat je eigenlijk je eigen demon bent, want dat voel ik heel erg. De Corny Ghost. Precies, precies dat. Ja. Um, ja, dus daar schrijf ik gewoon vooral veel over en die, die bergen beklimmen van jezelf. De afsluitende vraag nog even voor de mensen die het niet meer weten. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Ja, op Social Media is het overal Wendy Moore Music. M-O-O-R-E, want het wordt wel vaker Moore geschreven. <laughs> um, en op Spotify gewoon Wendy Moore en Apple Music en al die platformen. Dankjewel. Dankjewel.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 I'm addicted to the rush right. you want it more addicted to my touch i got you and now you're Oleander Roots heet dit werk. Tenminste, de, degene die dat uitvoerde. En achter Oleander Roots... daar zit een van de mensen die ook samenspeelt met Newland. Die gaan we straks ook nog tegenkomen in dit programma. In het laatste uur. Uh, want de man heet Klaas Bos en die maakt onderdeel uit van deze Oleander Roots. It's No Use, dat is de single die ze hebben uitgebracht. De voorhoorde je Wendy Moore... Met eh, natuurlijk Hoekt het eh, nummer wat ze een paar weken geleden heeft eh, uitgebracht. En de reden waarom is natuurlijk eh, dat hier in Zandvoort, waar dit eh, programma in elkaar getimmerd wordt, min of meer in het teken staat van Pride at the Beach. Maar Pride at the Beach is een onderdeel van het grote Pride. Wat nog eindigt en dat gebeurt in het eerste weekend van augustus. Goed, dat is zeggende, uh, gaan wij uh, hier een beetje op uh, naar het einde van dit uur. Want we hebben nog twee uren te gaan in deze Alternative FM. En een van de bands die kwamen aanvliegen bij Alternative FM... dat was deze band Kings Cross uit Utrecht. En het uh, nummer dat heet Silence komt van de EP Disc... While I'm standing still I've been led into the darkness Now I'm here against my will I sold my meaning to align with you But I got no response Now I'm so Given too much going on within, can I run from my own skin? I wonder what the outside thinks of what is left inside of me. A fragment of what I've been, can't I just start running?